geef ik mijn drink, want vanaf morgen zit ik drie maanden in Holland, hè, Voor dat uitwisselingsproject. Niet vergeten, hè. Voilà. Opeens zijn we niet goed genoeg meer voor madame. Oei, oei, oei, oei. Eh, uh, Romijn, vind jij het goed als ik even geld uit de muur ga halen? Huh? Het is natuurlijk toch kalm. Ah oh, ja, maar natuurlijk. En breng voor mij een pakje friet mee. Een kleine mayonaise. Die zat <lacht> Oh, shit. Stop. Don't go the chief. Blijkbaar. is dat voor minder. Zeg, zo va? Oh, ik sta dat trillen op mijn benen. Ja, ik haal hier geld uit de muur, en als ik klaar ben, zie ik op zo'n 30 meter van mij iemand van op een moto een man doodschieten. Mm. Parket en wedstokter zijn nog onderweg. Kent je het slachtoffer al? Ja, iedereen in de buurt kent hem hier. Ik ga het gaat om Kurt Verhagen, de baas van dat verzekeringskantoor, nog en hij is getrouwd met Celine Verstreken. Hij kwam net buiten, samen met zijn secretaresse, Gella Baies. Ah, die, die ken ik? Ja, ja, ze heeft alles van dichtbij gezien. Ze is compleet in shock. Ze zit bij de buren daar. En er is nog een andere ooggetuige die met zijn gsm een foto gemaakt heeft. Van welk merk was die moto? Ah, ik denk een Honda. Een grijze zoon, een duro type. Heb je de nummerplaat? Maar alle die die motaar kwam recht op mij afgevlogen. Ik heb geprobeerd hem te doen stoppen. Ja, en toen? Ja, uh, hij maakte een bocht van 90 graden. Reed los door de voordeur van die kleine supermarkt aan de overkant. Hij slalomde door de winkel en reed dwars door de achterdeur. Een paar mensen van het winkelpersoneel beweren dat hij een zweersprong van wel 10 meter gemaakt heeft. Zonder te vallen, hè? Dat is bijna een professional. Ja. ja ik, heb, ik heb wel gezien dat hij zich bezeerd heeft. Achteraan op de parking ligt nog een stuk zool van een rijlaars en er kleedt bloed aan. Ja, dat zal het labo analyseren. Bon, laat uh, die foto van op die gsm vergroten en voeg hem bij het opsporingsbericht. Ja. Hij rijd eerst langs de weduwe. We gaan naar het uh, trieste nieuws melden. Oh, uh, mag ik daar niet aan verzaken? Nee, nee, jij mocht rijden. Ja? Sam, probeer jij met die secretaris te praten. Oké. Okay. Ik haat dit. Rudy, niet zagen, hè? Mevrouw Verhagen? Uh, ja, waarmee kan ik de heren helpen? Hoofdinspecteur van Deun van de Federale Gerechtelijke Politie. Dit is mijn collega inspecteur Dams. Mevrouw, kunnen we binnen even praten? Mm, tuurlijk. Ik kan al denken waarvoor dat je komt. Mevrouw, ik vrees dat ik slecht nieuws heb voor u. Ik heb niks misdaan. Ik heb sindsdien nooit meer gestolen. Hoe bedoelt u, mevrouw? Ja, ge weet toch dat ik drie maanden in de gevangenis heb gezeten omdat ik geld gestolen had in de winkel waar ik werk. Maar daar heeft dit niets mee te maken, mevrouw. Uw man is vanmiddag overleden. Hij is neergeschoten op het voetpad vlak voor zijn kantoor. Mijn man? Neergeschoten? Wie doet nu zoiets? Ja. Had uw man vijanden, mevrouw? Natuurlijk niet, Kurt was charmant en lief en al zijn klanten zagen hem graag. Onze deelneming. Dank u wel, mevrouw. Dit is het voorlopig. Als u wil, laten we iemand van slachtofferhulp komen. Nee, nee, Fabel. Dag, mevrouw. Daar. Het is niet normaal, hè, hoe die vrouw reageerde. Geen haalbaar, niks, niks. Nee, dat klopt niet, hè. <kliek> Sam, check die weduwe Verhagen eens als je tijd hebt. Dat schijnt heeft hij drie maanden gezeten voor diefstal. Ja, merci. Gella, als je liever hebt dat ik op een ander moment terugkom, dan kom ik... Nee, doe maar. Godper toch. Kan dat nu? Jij zit dus de secretaresse van meneer Verhagen. Ja. En werken er hier nog mensen? Hm. Dat is de rechterhand van Kurt, maar die heeft vandaag vrij af. Mm -hmm. Zeg, kun je eens een keer beschrijven wat dat je precies gezien hebt? Het was, het was lunchpauze, ik kwam buiten met Kurt. We waren aan het lachen. En we wilden in de wagen stappen. En... Toen kwam er een motorrijder voorbij die, die schoot Kurt neer. En Kurt viel, hij is in mijn, is in mijn armen gestorven. Onze droom is kapot. Uh, ja. Uw droom? Ik en ik gingen trouwen over twee maanden. Niks, hè? Geen spoor? En Nogthans hingen er binnen de vijf minuten... twee helikopters in de lucht. Die hebben alle vluchtwegen vanuit Hallen afgespeurd. Hè? Geen grijze honden te zien. Volgens mij zat de moordenaar binnen de twee minuten... onder de bomen van het Hallerbos. Daar heeft hij de brommel verstopt en is de voet verder gegaan. Ja, maar dat is precies het probleem, Rudy. De lokaal heeft heel het bos uitgekant en ze vinden geen motor. Ah, directeur. Directeur. Goedemorgen. Goedemorgen. Eh, de zaak Verhagen, wat hebben we? Weinig of niks, directeur. Ons enige aanknopingspunt is de vergroting van een foto die met een gsm werd gemaakt. Maar tot nog toe hebben we geen reactie. Ja, het probleem is dat je op die foto de nummerplaat niet kunt lezen. Ja, dan stel ik voor dat je alle buurtbewoners nog eens ondervraagt. Dat hebben we al gedaan, directeur. Ja, nog eens opnieuw, hè. En ondervraag zoveel mogelijk klanten die op het ogenblik van de feiten in de supermarkt waren. Iemand moet toch die nummerplaat gelezen hebben, enfin. Ja, dat zal wel. Uh, zijn er mensen met een motief? Of is dat ook nog onontgonnen terrein? Ja, mevrouw Vragen bijvoorbeeld. Hè. Bijna al hun buren vertelden dat er bij de Vragens heel dikwijls ruzie was. Hij pestte haar. En naar het schijnt heeft hij haar ooit eens in een vol restaurant geslagen. Mm -hmm. En bovendien stond hem op punt om haar te dumpen en zou over twee maanden trouwen met zijn secretaresse. Gelabajes. Mm, Jaloezie, dat is een sterk motief. Ja, en ik ken nog iemand die reden heeft om jaloers te zijn: Bert Slaats. Dat is het ex-lief van Gella. Slaats? De medewerker van Vragen, die, die een tip die daar gisteren niet was? Yep. Hoe weet jij dat hij het ex-lief van Gella is? Dat omdat ik die vroeger geregeld op vijf tegenkwam. Curieuze neus. En dat was duidelijk een koppel. Mannekes, is het gedaan met dat gezever? Dams, jij gaat mee met mij naar Slaats. Sam, jij gaat nog eens bij Weduwe vragen. Oké. Okay. En vraag er eens uit over die relatie met haar man. Ja, kom, actie. Dat moest al lang gebeurd, wat Zeg... Het is half neigens, morgens hè. Eh, Dams, dat heb ik gehoord. Mevrouw. Heren. Mevrouw. Ja, u bent van de politie. Uh, kom, ik breng tot bij Bert Slaats. Hij is er erg aan toe. Dank u wel. Meneer Van Deun, meneer Dams. Ja, inderdaad, meneer Slaats. Goedendag. U moet mij verontschuldigen. Ik ben er kapot van. Alle begrip. U gaf veel om meneer Verhagen? Ja. Hij was als een tweede vader voor mij. Hij heeft mij alle mogelijke kansen gegeven. Ik moest hem later opvolgen. Wie heeft er momenteel de leiding van het kantoor? U? Ja, tot de erfeniskwestie geregeld is. Ik neem aan dat mevrouw Verhagen de voornaamste erfgename is. Mevrouw Verhagen zal waarschijnlijk de villa erven. Het geld gaat naar de broers van meneer Verhagen. Mm -hmm. En wie erft de zaak hier? Ikzelf. Ik erf het volledige aandelenpakket. Meneer Verhagen heeft dat bij het testament vastgelegd. Stoorde het u niet dat hij op het punt stond te trouwen met uw ex-vriendin? Vriendin? Vriendin? Uh, u bent slecht geïnformeerd. Tussen Gella en mij, dat was maar een bevlieging. Een jeugdzonde. Dat stoorde mij dus absoluut niet. Ja, sorry, maar als je mij nu wilt verontschuldigen, het gaat echt niet meer. Hij ontkende iets te nadrukkelijk, nou ja. die gast is juffrouw Gella nog lang niet vergeten. Mevrouw Vragen. verschillende getuigen hebben mij verteld dat er heel veel ruzie was tussen u en uw man. Zou u ooit in een vol restaurant geslagen hebben? <laughs> nee, nee, dat is niet waar. Nee, nee. Mm. Dat in dat restaurant, dat was niks. Kurt had een beetje te veel gedronken. Maar normaal was hij een fijne man, heel aangenaam om mee te leven. Ja, waarom zeggen zoveel mensen dan dat, dat hij u mishandelde? Dat weet ik niet. Het zijn leugens. Wist u dat hij van plan was om van u te scheiden en met Gella Baez te trouwen? Met Gela? Die is bijna twintig jaar jonger. Nee, nee. Nee, Kurt zou mij nooit bedrogen hebben. Maar stel dat hij het toch deed... Uh, zou u hem dan kunnen vermoorden? Maar man, nee, ik zou niemand kunnen doden. Trouwens, ziet u mij al op zo'n zware motor zitten... en al rijdend mijn man doodschieten? Ik hadden hem ook kunnen laten doodschieten, hè? Door een motorrijder. Juffrouw, wat insinueert u nu eigenlijk? Ik kan hier niet meer me lachen, hè? Trouwens, ik ken niemand die een motor heeft. Tja, weduwe Verhagen ontkent in alle talen dat de relatie met haar man slecht was. Maar uh, ik geloof haar niet. Die vrouw is volgens mij een fantastische actrice. Ja, dus haar motief blijft overeind. Dat geldt ook voor het motief van Bert Slaatse, directeur. Eén. Hij zou bij de dood van Verhagen een goedlopend verzekeringskantoor erven. En twee. De koning. En twee. Verhagen had hem zijn lief afhandig gemaakt. Ja, maar, maar hebben we concrete aanwijzingen? Eigenlijk hebben we maar twee zekerheden. Verhagen werd gedood door een motorrijder... en die motorrijder was buitengewoon stuurvast. Ik, directeur, ik, ik zou nog eens willen gaan praten met Gela Baijers. De ex van Bert Slaats. Ik ken die zo'n beetje. Oké, okay, Dirk. Oké, okay, ja. Kom eraan. Je zet te laat, hè, Rudy. Ja, Romein, dat was wel een dringende telefoon, hè? Ja, en waarover? Het was de lokale. Een bejaard Koppel, die aan het Halderbos wonen... die hebben in hun offene motorfiets ontdekt. Helemaal achteraan onder een oud afdak. Ze waren al dagen niet buiten geweest met de rotweer. Oké, okay, waar wachten we nog op? Op bureau maar. Sorry, directeur. Ja. Ja, moeilijk te zien waar de achtertuin eindigt en het bos begint hier. Ja. Ah, voilà. Hier staat hij. De helm en het motorpak liggen erop. Ja, Grijze Honda sportief model. En er is nog meer om, hè? Kijk nog eens de foto van onze moordenaar. Ja, dat is dezelfde motor. Dezelfde overal, dezelfde helm. Ja, en de tekening op de rug van het motorpak is ook hetzelfde, hè? Maar ja, dat bewijst nog altijd niks. Eh, Rudy? Ah, inspecteur. Ik heb de nummerplaat en het CD-nummer van de motor gecheckt bij de DIV, zoals je gevraagd hebt. En? De motor is eigendom van Slaats Bert van de Perenboomstraat 928 Hallen. Wie? De rechterhand van Kort Dat klopt, hoofdinspecteur. Kom, Rudy. Die zal het een en ander mogen uitleggen, hè. Mm -hmm. Of nee, vraag ik eerst aan de mensen van het labo om zeker niet te vergeten... dat alle fysieke sporen op de motor, de helm en de overal gecheckt zijn, oké? Okay? Ja. Goed. Alsjeblieft, inspecteur, hier kunnen jullie rustig praten. Oké, hey, bedankt, meneer Slaats, uh, We zullen hier niet gestoord worden, hè? Beloofd. Merci, Bert. Gela, uh, ik wil niet indiscreet zijn, maar... ...gij had toch iets met Bert Slaats? Enfin, ik heb je vroeger heel dikwijls samen gezien in Hallen, of, of droom ik dat? Nee, nee, ik aan dat niet, maar... ...dat is al zo lang geleden, anderhalf jaar of zo. Maar hij was uw vriend. Ja. Wij waren goede collega's en van het een kwam het ander. Maar echt serieus is dat nooit geweest. Al ik bedoel voor mij. En voor hem? Ja. Hij zag mij wel heel ja. erg. Vond hij dat dan niet erg als je een relatie begonnen zijt met meneer Verhagen? Dat was er kapot van. Hij beweert van niet. Maar ik kom. Hij heeft mij gesmeekt, hij heeft mij brieven geschreven, hij heeft mij wel duizend keer gsm's. Ik heb hem van mij moeten afschudden... Sindsdien doet hij heel afstandelijk. Hmm. En nam hij meneer Vragen iets kwalijk? Was hij jaloers? Bah, zeker niet openlijk. Bert had veel te veel respect voor Kurt. Hij had alles aan hem te danken. Je weet dat hij op zijn achttiende wees geworden is. Mm -hmm, mm -hmm. Nou, Kurt was een vriend van zijn ouders. Hij heeft hem opgevangen. Hij gaf hem geld om te kunnen leven. Hij betaalde zijn studies. Onlangs heeft hij zelfs een nieuwe motorcadeau gedaan. Bert was een echte motorfanat. Ah, uh, wat voor een motor... Oh, iets sportiefs, ik heb hem nooit gezien. Maar ze hadden het hier altijd, ja, op het werk over die motor. Kurt was een goede mens, Sam. Ik mis hem met je. Ik mis hem, Kurtje. Ik weet het dat? Aangehouden voor de moord op kort verhaal. Voor mij, Rudy. Nee, nee, dat kan niet. Gella, gella, kom, kom. Kom, ja. Slaats, ofwel gaat je vrijwillig mee... ...ofwel vraag een aanhoudingsmandaat aan de onderzoeksrechter. Aan nu de keuze, vriend. Maar dat is waanzinnig. Ik zou de man vermoord hebben die alles voor mij betekende. Dat is gewoon bullshit. Ah ja? En dat dan, hè? Dat is de Honda-motor waarmee de moord werd gepleegd, precies dezelfde als die van u. Maar die foto die bewijst niks. En kijk eens hier: het motorpak, de helm op de foto, precies dezelfde als die van u. Is dat ook toeval? Ja. En we weten dat de moordenaar een buitengewoon goed motorrijder was. En jij zijn motorfreak, ook toeval zeker. Ja, dat is toeval. Ik heb Kurt Verhagen niet vermoord. Jij had een motief, slaats. Een dubbel motief. Eén, bij de dood van uw baas zou gij het verzekeringskantoor erven. En twee, uw baas ging trouwen met uw ex-lief. Waar waart je trouwens op het ogenblik van de moord? Dat af zo gezegd. Ik was een hele dag in Brussel, inkopen doen. Ah, kunt je dat ook bewijzen? Heb je die Nee, nee, ik heb uiteindelijk niks gekocht. Ja, maar even eh, een secondje. Ja, wat is het? Uh, wel, uh, aan de hand van het fabrieksnummer heb ik de dealer van de motor gevonden. En ze hebben hem inderdaad verkocht aan Bert Slaats. Ja, dat wisten we al. Uh, momentje, een Romein, ze hebben hem ook de helm verkocht die we gevonden hebben en het motorpak. En dat is naar het schijnt een uniek stuk. hè. Er is maar een beperkte serie van geproduceerd met die tekening op de rug. En zij zelf hebben er maar één exemplaar van verkocht: Aan Slaats, ja. Uh, Geet de pinten goed van mij, Je uh. hangt de man. De verkoper van uw moto heeft u ook dat motorpak met deze tekening hier verkocht. Hier. Je kunt niks bewijzen. We zijn op goede weg. Dat kan mijn motor niet zijn? Ja, waarom niet? Omdat hij geparkeerd staat in het grote tuinhuis van Kurt Verhagen. Achteraan in de tuin. Hij had mij een sleutel gegeven omdat ik zelf geen parkeerplaats heb. Ik heb er al een dagen niet mee gereden. Oké, okay, slaats. Ik zal mijn goed hart laten zien en dat verifiëren. Maar u? Als je mij blazenwijs maakt, hè, kameraad. Directeur, de aanhouding van Slaats moet absoluut verlengd worden. Hij is de moordenaar. Ja, hem. Alleen weet ik niet zeker of de onderzoeksrechter ons daarin zal volgen. Ten slotte hebben we geen enkel materieel bewijs dat de motor van Slaats dezelfde is als die op de foto. Maar Slaats beweert dat zijn motor in het tuinhuis van Weduwe-Vragen staat. Maar ik geloof hem niet. Enfin, we gaan dat straks checken. Hij heeft een sterk motief. Nog enkele dagen en we hebben dat bewijs. Oké, okay, maar zet al uw bevindingen eens helder op papier en voor ik naar de onderzoeksrechter ga... Nee. Directeur, ik kreeg net telefoon van het labo. Ze hebben op de gevonden moto één vingerafdruk aangetroffen die in de database zit van een zekere Olivia de Becker, uit Worp. Olivia de Becker? Die woont nu in Nederland. Dat, dat is een heel bekende stuntrijder met de motto. Die werkt over heel Europa voor film, tv. Ah, ik heb dat pas gezien op een tv op Holland 1. Krijg nog zot van Holland, gjij. <laughs> bon, doe een volledige background check van die Olivia de Becker. En vraag onze Nederlandse collega's om haar te verhoren. Rudy, wij gaan onze rapporten schrijven. En daarna gaan we nog eens praten met die weduwe Ja. Ik ben benieuwd wat zij te vertellen heeft over die motorfiets in dat tuinhuis. Ik kan niet graven. Ja, en ik kan me niet concentreren als jij uw wafel niet houdt, hè, zeg. Hé. Hey. Mij heb jij iets om mij op te beuren? Ik heb al nieuws van onze Nederlandse collega's. Olivia de Becker is 35. Ze komt inderdaad uit Dwarp, Maar ze woont al sinds december 2007 in Enkhuizen bij haar moeder. Dat is een Hollandse. Haar vader, Koen de Becker, dat was een redelijk goede motocrosser en later ook een stuntman. Maar die is tien jaar geleden verongelukt en haar moeder keerde terug naar Nederland. Ja, ja. En hebben ze die Olivia ondervraagd? Ze was er niet. Haar moeder zegt dat ze al vier dagen op reis is, maar ze weet niet naar waar. Godverdomme. Ja, dus we staan nergens, hè. Ja, maar wacht, wacht, wacht. Wacht, nog één detail. Olivia, die heeft een straf van drie maanden uitgezeten... in de gevangenis van Vorst voor drugsbezit. Van september tot november 2007. Dezelfde periode als Céline Verhagen. Ah, maar die zat ook in Vorst. Dus die kennen elkaar bijna zeker, hè? Dat zou kunnen, hè. Céline Verhagen wil haar man dood. Ze leert in de gevangenis Olivia de Becker kennen... Die heel goed met de motor kan rijden. En die, die, die, die moorden al rijdt fantastisch, dat heb ik met mijn eigen ogen gezien. Oké, okay, kom maar eens. We gaan weduwe uw vragen oppakken voor Lets go! Daar is de wille van vragen. Stop hier maar. Hé, hey, kijk, daar rijdt de motor van op een zware machine. En er zit iemand op de duel zitten. Pumrijder, Sam! Kijk, Robert! Ja, moet wel veronduiken, misschien. Het oh, Shit. Zit! Ik dacht dat we raar al waren. Wist ik wie, wie, wie... Kom, afstappen. Doodrijders. Wil ik de politie bellen? Wij zijn de politie. Smeerlappen. Af, uit de Aber, oof, oof, oof, oof. Maar Olivia, stop toch even, dood. Stop, op mijn Stop. Dit zijn mensen van de federale politie. Handen op de rug. Olivia de Becker, Céline van Streken. Ik arresteer jullie voor de moord op Verhagen. Olivia, we hebben het moordwapen teruggevonden in de dakgoot van Verhagen. Uw vingerafdrukken staan erop. Er staat ook één vingerafdruk van u op de motorfiets. Er zijn haren van u in de helm gevonden en op het motorpak. Het bloedstal op de plaats delict was van u. U kunt moeilijk ontkennen. Ik ontken niks, hoofdinspecteur. Ik heb Kurt Verhagen vermoord. En met plezier. En waarom? Omdat hij een rotzak was, die chique meneer vragen. Een pervert. In de gevangenis heeft Celine mij alles verteld. Dat hij haar mishandelde, fysiek, maar de verbale vernederingen waren nevenerg. Hm. Hij verweet haar voortdurend dat ze onvruchtbaar was. Hij had honderd manieren om te zeggen dat hij van haar walgde. En hij kleineerde haar altijd in het gezelschap van anderen. En na gevangenisstraf behandelde hij haar als een hoop vuil. En wanneer besloot u om hem te vermoorden? Ja, ik ben zelf bijna het slachtoffer van zijn agressie geworden. Na onze gevangenisstraf, ja, dan had ik niet onmiddellijk een onderkomen. En ik mocht bij haar logeren tot ik iets gevonden had. Maar na een week heeft Kurt mij letterlijk op straat gegooid. Gewoon omdat ik eens opmerkte dat hij niet bepaald vriendelijk deed tegen Celine. Daar zit! Ah! Ah! En ik wil u hier nooit meer zien, verstaan! Dat zullen we kopen, en vragen? ik zeg. Hij had zijn doodvonnis getekend. Ik trok in bij mijn moeder, maar ik belde bijna dagelijks met Celine. Ik vertelde haar dat ik hem wilde neerschieten van op een moto. U kent mijn kwaliteiten. Zij gaf mij de tip om de moto van Berts laatst te gebruiken. Zo zou ik buiten beeld blijven. Maar uw team is knapper dan ik dacht... Ben ik een slecht mens, hoofdinspecteur? Mijn mening doet niets ter zake, mevrouw. De jury zal oordelen. En hopelijk voor u ze meldt. Tja, mevrouw, u bent wel medeplichtig aan de moord op uw man, hè? Ik heb er geen seconde spijt van, inspecteur. Nou, u heeft toch altijd beweerd dat uw man niet zo slecht was? Ik wilde mezelf en Olivia niet verraden, maar. Kurt was een schoft. Hij heeft mij twintig jaar lang getreiterd en geslagen. Ja, nog in het begin zagen we elkaar graag... maar ja, na een jaar of drie was hij mijn beu. Hij had een fysieke afkeer van mij. En dat liet hij mij voelen. En waarom bent u dan niet gescheiden? Eerst wou hij niet. Oh, lalalala, het zou slecht geweest zijn voor zijn reputatie. En toen ik uit de gevangenis kwam... was ik financieel volledig afhankelijk van hem. Ik was mijn job kwijt. Geen enkele firma wou mij nog. En die veggen. En waarom bent u gaan stelen? Dat weet ik niet, inspecteur. Olivia zegt dat ik stal om een klein beetje aandacht te krijgen. En misschien is dat wel zo. Enfin, binnenkort zit ik opnieuw in de gevangenis. Niks aan te doen. Nee, daar is niks aan te doen, hè. Ik je de motor met zien. Santé, Rudy. Ja, hey, santé. Ting Ja, op uw laatste dag hier, hè? Binnen drie maanden ben ik terug gasten. Ik weet dat je ons na drie dagen Holland al mist. <laughs> ons zal ze niet missen. Ja. Maar ons pintjes, hè? Want die van Holland, uh, dat is maar schotelwater, hè? Dat, <laughs> dat vind ik niet. Ja.